12 uur. Joris Stubinitski met het nos Journaal. Er zijn problemen over de kosten voor het opruimen van de zeecontainers bij de wadden. De reeder van het schip MSC Zoe had beloofd dat alle kosten zouden worden vergoed, maar de eerste declaratie van 36.000 euro is afgewezen. Rijkswaterstaat zegt dat er deze maand een schadeloket komt dat zich bezighoudt met vergoedingen. Indonesië is bang dat in een ingestorte goudmijn op Sulawesi mogelijk nog 100 mensen vastzitten.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 Zijn straf wordt later bekend. Het einde lijkt in zicht van de handelsoorlog... tussen de Verenigde Staten en China. De landen zouden elkaar genaderd zijn... met afspraken over intellectueel eigendom... en meer import van Amerikaanse producten. Dat zeggen bronnen tegen persbureau Bloomberg. De importheffingen die de VS en China elkaar hebben opgelegd... zouden daarmee van de baan zijn. Eind deze maand is er mogelijk een top... tussen de presidenten Trump en Xi Jinping. En RTL schrapt het tv-programma Late Night. Vanavond is de laatste uitzending al. Presentator Twan Huis vindt het heel jammer... en zegt dat de show helaas niet het grote publiek kon bereiken. Twan Huis volgde Humberto Tan zes maanden geleden op als presentator... maar de kijkcijfers vielen tegen. Het weer, bewolking en in het oosten nog buien. Vooral in het noorden nog veel wind. Er is ook zon en het wordt ongeveer 9 graden.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 We draaien weer. We zijn weer geheel en al um, aanwezig, om het zo maar eens te zeggen, toch? Ben jij er ook? Ja, ik ben er, ik ben er. Oh, gezellig. Tempirik meldt zich present. Aha, oké. Okay. Goedemiddag, heer Jansen. Goedemiddag, mevrouw luisteraars. Tempirik. Goedemiddag, luisteraars, ja. <laughs> het is allemaal weer feest. Het is maandag, het is een beetje stormachtig. Ik heb het nog koud van gisteren. God, het is koud. Nou, wat had jij een pech, zeg? Ach. Of tenminste, jij niet alleen, natuurlijk. Allemaal nou, hoor. Okay. O, o. En het, was een to het is een tochtgat, hè? Ja. ja. Het is een ruïne, hè? Dus dan, uh, dan zit er geen ramen meer in. Je kan niet even de deur dicht doen. Nee, nee, nee. Dat gaat niet. Het dak is eraf. Da nou, er zit nog een dak op. op de maar niet overal, toch? Nee, In de, in de torenkamer zit nog een, een, een stuk. Ja, daar hebben, hebben ze een plastic dak op gezet om het goed te houden. Daar hebben ze een mooi, uh, doorzichtig dak op maar zullen, zullen vroeger die mensen nou echt zo wild zijn geweest... dat het dak gewoon eraf ging? Nou ja, als je die geschiedenis hoort, Dolly, dat, uh, dat is heel vreselijk, hoor. Ja, dat is het, ja. dat is het. Wij uh... hebben toen ons daar ook een beetje in verdiept... en je schrikt je helemaal kapot dat die dingen allemaal op de hoek gebeurd zijn. Want we hebben het natuurlijk, dames en heren, waar gaat dit in godsnaam over? Is dat bij die Jansen in de straat? Nee... We hebben het over uh, ruïne uh, uh, Brederode. Ja. De ruïne van Brederode. Ja. En uh, daar waren Ruud en Angela gisteren uh, helemaal verkleed, hè? Alle twee, hè? Ja. Of alleen Angela? Nee, ik ook. Waarom ben jij niet op de foto? Nee, dat durf ik niet. Dat durfde niet. Wel, wel in je Beatles-t-shirt, maar niet in vermomming als ridder. Niet sterker dan ik, kan mijn niet. Mijn outfit was nog niet compleet. Oh, wat dan? Nee, ik miste nog een, een muts. Een muts? Ja, een kaproen. <laughs> ja, ik moest een kaproen, maar die, die was er nog niet. Die hadden ze nog niet voor mijn waterhoofd. Oké, ja, ja. ja. Ik ze vroegen op school, zeiden ze vroeger ook al, Jans, je hebt een waterhoofd. Oh, zeiden ze dat? Ja, en dan ging ik naar mijn moeder. En dan zei ik tegen mijn moeder, mam, ze pesten me. Ze zeggen allemaal dat ik een waterhoofd heb. Toen zei ze, Ruud, ga jij maar even vijf kilo water halen. Maar in je petje. Doe ze maar in je pet. Doe ze maar in je petje. Ja, ah, dat is wel erg eigenlijk, hè? Ja, en, erg. en dan ga je bij de radio werken, hè? Ja. Dat is met, met, met, met Roy ook zo gegaan, hè? Ja. ja die werd altijd Schelen genoemd. Ja. En die kwam ook toen thuis. Toen later naar de, naar de, naar de hoofdmeester. En omdat hij altijd liep te huilen. En, ja. en, jongen, waarom huil je nou zo? Ja, ze noemt me steeds Schelen, Roy. Ja. Roy, daar moet je niets van aantrekken. Ja, maar dat is niet leuk hoor, omdat ze zeggen schelen, Roy. Hij zegt, ja, maar Roy, maak je daar nou niet zo druk, man. wint je er niet over op? Wat kun jij dat allemaal schelen, Roy? Ja, ja. ja. ja precies. Ja. Ja. ja, zo gaat het. Ja, zo twee. gaan die dingen. Ja, ja, ja, ja, ja dat ja. Doen we allemaal schelen, Roy? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. ja nou, de weer een keer. Ah. keer. Ja, weer een keer. ja. ja uh. oh, hier staat het. Uh, uh. Zaterdagmiddag 2 maart. Heeft Frank Dalens de vlag in de toren gegeven van de ja, winne van Brederode in Zandvoort Zuid? Nee, was je daar ook bij? Nee, daar was ik niet bij. Oh, daar was je nee, niet wij bij? Nee, ik was er gisteren. Ja. Eh, want op zaterdag heb ik altijd andere verplichtingen. Dus ik was er zondag. En zo, Gisteren werd die opening verricht door. ...ja, Je gelooft het niet, maar hij is helemaal teruggekomen: Graaf Floris de Vijfde. Was hij er? Ja, die oh, was er. ik heb nog verkeering met hem gehad ja, vroeger. Graaf oh ja, ja. Ja, ja. Had hij nog over? Zie je wel, Ja, ik heb indruk gemaakt. Had hij me over? Maar, uh, nee, het is zo leuk. En, en ja. vooral, het is, het is leuk omdat je daar met je kinderen... Er waren gisteren ook, onder het koud, toch heel veel kindjes. Ja. En die gaan dan de vleermuizen speurtocht doen. En oh. dat, is, dat is leuk, want ja. de, de ruïne is natuurlijk ook een verhaal over vleermuizen. Die overwinteren daar in de wintermaanden altijd. Ja. En daar hebben ze dan een speurtocht voor voor kinderen. Dan moeten ze vragen beantwoorden, krijgen een formuliertje mee. Ja. En, ja. af, en ze mogen zich verkleeden. Ja. Ze mogen prinsessenjurkjes en ridden pakken... En, nou ja, het is gewoon ontzettend Maar was leuk. dat alleen voor de gelegenheid? Nee, of dat, gaat is het regelmatig? nee oh, okay. dat is altijd. Ja, want ik zag wel dat er een heleboel dingen voor kinderen georganiseerd gaan worden het komend seizoen, hè? Nee, ja, er zijn diverse evenementen. Ik ga u daar via de radio van op de hoogte houden. Leuk. Want het is, uh, het is Ach, ontzettend het is zo... leuk. Het is voor de kinderen, want ik ging ook vaak met mijn kinderen heen. Ja. Zo indrukwekkend. En dan denk je, ja, nou ja, er staan een paar stenen muren. big ben ik zo uitgekeken. Nou, ja. forget it. Ja. Want je bent gewoon een paar uur verder. Ja, nou, het voordeel is nu en dat is het leuke van het verhaal dat ja. voorheen waren er natuurlijk was er nooit zoveel en, en er is het nu, nee. een, er zit nu een uh, beheerders echtpaar ja. in uh, Rob Korteva, Kaas en Angelique Schipper ja. uh, dat is dus het beheerders echtpaar die beheren dat ook helemaal ja. en die organiseren van alles die lopen daar ook gewoon verkleed rond Echt. En, en, ja zo hoort het ook hè uh, he? uh, leuk want uh, want want die, die uh, Rob, dan, dat is dan uh, Johan Wolfert uh, Brederode. Ja. De allerrijkste Brederode die er ooit geweest is. Ja. En die, die loopt daar dus gewoon rond. En zijn vrouw is Aagje, de vertelster. <lacht> nou, het, is, het is echt de moeite waard. En je ja. moet het, als je gewoon een keer niks te doen hebt. En vooral in juli in de gaten houden. Want dan krijgen we weer het Riddertonnooi. En dat is een spektakel. Hey, ja, dat is daarachter. Hè, op dat Grote Weiland, ja, geloof ik. Dat ja. grote weiland. Daar wil ik ook altijd zo graag naartoe. Ja. En ik hoor het altijd net te laat. Nou, het is in juli. Ik dacht, in juli. Dat, ik dacht Ach, 2 juli of zo, in, in, in juli in ieder geval. Ik ga het opzoeken, want ja. dan zet ik het meteen in mijn agenda. Okay. Ik wil het niet missen. Dat zou ik ook niet willen missen. Ik ga even een stukje muziek draaien. Vind je die? Dit zijn Barbara Streisand en Barry Gibb. Guilty. Lekker her. <laughs> oh, ik vergeet helemaal dat we een 3-1 zouden doen. Ja, maar, maar ja. dat geven we hierna, toch? Oh ja, dat ja. ook nog. Ja, dan ben het weer guilty. Ja the ja, in ik, ik, ik gebruik die streaming audio niet meer, dus dan, be, dan be, uh, word ik niet, dan yeah, word yeah, ik yeah, niet yeah, herinnerd yeah. aan de ding niet. Yeah, yeah. werkje van Barbers Friesen samen met Barry Gibb. Jij had een 3-in-1 klaarstaan, hè, toch? Jazeker. Nou, ik was ja. hem vergeten. Viesje kattig te doen? Nee. Ja. <laughs> ik, gaat ik, ga hem, ik ga hem erin zetten. Daar komt hij. Daar komt-ie. Komt-ie? Ja, ik heb hem, aan. 3 in 1 in 1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 One and so When I saw Susanna I was trying to go with so with someone else has been And she came up to me Lately Took her by the hand and I told her all my troubles And she seemed to understand And she followed me through London To a hundred hotels To a hundred record companies Who didn't like my tunes Followed me when finally I sold my old guitar. She tried to help me understand I'd never be a star. is natuurlijk een zeer beroemde band, eh, dames en heren, de Cats, in Nederland vooral. Maar niet alleen in Nederland hoor, ook internationaal staken zij eh, naar de top, eh, zal ik maar zeggen. De band is begonnen in 1964 en dat gebeurde onder de naam de Mystic Four. Daarna werden het nog even de Blue Cats, maar toen het succes eh, doorbrak werd dat bloed eraf gehaald en werden het gewoon de Cats. En eh, de band bestond eh, eigenlijk altijd eh, uit een, hetzelfde gezelschap: eh, Piet Veerman, Kees Veerman, eh, Arnold Muren, Theo Klauer. Eh, eh, nou, vergeet ik er weer één natuurlijk. Eh, nou, gaan we nog een keer. Kees Veerman, de gitarist, intussen niet meer onder ons, helaas. Piet Veerman, vorige week 76 geworden. Arnold Muren, Jaap Schilder. Theo Klauer en tussen 1972 en 1975, drie jaar lang, hadden ze gitarist Piet, uh, Piet Keizer, uh, Niet de voetballer. Nee, die kon geen gitaar spelen. Uh, nou, ze hebben natuurlijk bij elkaar zo'n beetje 13 miljoen geluidsdragers verkocht, Dolly. Nee, ze hadden 10 nummer 1 hits... Tje. En um, de, ja, de oorspronkelijke deden ze covers... maar de grote hits waren eigenlijk allemaal nummers van eigen hand. Zoals Leah en Y en Marion en Magical Mystery Morning... en Times Were When en noem al die platen maar op. Tje. En in Vallendam. Uh, daar worden ze nog steeds vereerd als de Beatles in Liverpool, hè? Haha, dat, ja. ja, echt. Dat is echt, dat is echt waar. De, de, zelfs jonge Volendammers uh, weten gewoon heel goed wie de Cats zijn. En ze worden, ze worden daar echt gezien als dé grondleggers van... Nou ja, wat ze soms wel eens denigrerend de palingsound noemen. Maar goed, dat is niet van belang. Ik ga nog één plaatje trein en dan doen we het nieuws. Goed? Is goed. We zijn even lekker bezig met Kool in de Gang. Vooral de mensen die gek zijn op Dance Classics. in oh, Nou, dan down mag je dans door hoor. Oh, do? do cool in the Gang. Oh,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 Get down on it. Ja, probeer dan maar eens stil te blijven zitten. Kan he? niet. Kan niet. Maar ja, we moeten wel, Dolly. Want, uh, we vijf, kunnen niet weglopen. Nee. nee. Uh, zitten vast in het raadje. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja, en het is weer wild west geweest in Haarlem, jongens. De politie in Haarlem heeft uh, dit weekend vijf mensen aangehouden... voor het plegen van winkeldiefstallen. Kijk, en dankzij een oplettende omstander lukte het... na een volle middag zoeken... om de grijpgraag dieven in de val te lokken en op te pakken. Agenten kregen melding op melding van winkeldiefstallen... in het centrum van Haarlem, maar... De verdachten wisten elke keer te ontkomen en daarom werd er een burgernetactie gestart en werd het signalement van de dieven verspreid. En een zeer behulpzame en oplettende burger zag de verdachte rijden en sloeg alarm. Nou, op de locatie die was doorgegeven zaten de verdachten als een kat in het nauw. Ze wilden graag vluchten, maar ze konden geen kant meer op omdat alle straten waren afgeblokt door de politie. Vijf personen werden aangehouden en ook de gestolen spullen werden gevonden en de dieven zitten vast. Mooie actie. In Aardehout zijn er dus ook weer zo'n actie. Oh moet je horen, in Aardehout zijn twee jonge meisjes een tijdje vermist geweest nadat ze vanuit de omgeving van de Vonderschool aan de Juliana van Stolberglaan waren verdwenen. Al snel werd er een burgernetmelding verzonden naar mensen in de buurt om uit te kijken naar de twee kleuters, want zo klein waren ze dus. Een medewerker van de volgende school liet uh, weten dat de twee even later waren gespot. De avontuurlijke kleuters waren flink aan de wandel gegaan en werden voorbij het station Heemstede Aardehout gevonden. En dat betekent dus dat de twee meisjes ruim anderhalve kilometer verderop uh, zijn teruggevonden. Dus ze hadden een flinke tippel erop zitten. Vanaf... Afgelopen 1 maart kunnen inwoners vanuit Zandvoort en Bentveld... gratis een aanhanger lenen van Spaarne Landen... voor het wegbrengen van grof huisvuil. Uh, wethouder Joop Berensen heeft geregeld dat alle inwoners van Zandvoort en Bentveld... gebruik kunnen maken van de gratis aanhanger van Spaarne -Landen. Er is al één inwoner die gebruik gemaakt heeft van de service. Inwoners uit Zandvoort en Bentveld kunnen drie uur lang... gratis gebruik maken van die aanhanger op vertoon van een identiteitsbewijs en het betalen van een borg van 50 euro. De aanhanger kan online worden gereserveerd via spaarnelanden.nl slash aanhanger en daarna kun je hem ophalen bij de remise aan de Onno-Kamerlingstraat Onno 20 in Zandvoort. Alleen voor particulieren is het geschikt en, dus, uh, en is bedoeld om dus dat grofvuil weg te brengen. En om even voor alle duidelijkheid, grof huishoudelijk afval is afval dat dus niet in de container past of daarvoor te zwaar is. En zoals afgedankte huisraad, tuinmeubelen, snoeiafval of uh, ja, kapotte elektrische apparaten, dat kan ook natuurlijk. Mocht je meer informatie willen hebben, dan kan dat op de website van Zandvoort www.zandvoort.nl of de website van Spaarne ook vanaf 1 maart, een verandering in Zandvoort, is het niet meer mogelijk om tegen het gereduceerde wintertarief van 50 cent per uur te parkeren. Maar datzelfde uur kost nu weer gewoon 2,50. Het wintertarief was bedoeld om het voor de bezoekers aantrekkelijker te maken om in de winter naar Zandvoort te komen. En ja, goed, daar hebben de Zandvoorters zelf natuurlijk ook van kunnen profiteren.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 Ja, Het was vandaag aanvankelijk bewolkt en er viel wat buiige regen. Uh, maar de regen trekt naar het zuidoosten weg... en de rest van deze maandag hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Er is nog een bui mogelijk, maar over het algemeen blijft het droog. De wind waait uit het westen tot zuidwesten en is hard aan zee... en de temperatuur stijgt naar een graad of 10. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt en het komt tot enkele buien. De zuidwestenwind blijkt, blijft flink doorstaan en de temperatuur daalt naar een graad of vier. Gaan we eens even kijken wat morgen gaat brengen. Nou, dan schijnt ook geregeld de zon, maar het komt ook weer tot enkele buien. De zuidwestenwind waait vrij krachtig aan zeekrachtig en de temperatuur stijgt naar een graad of negen maximaal. En dan was dit het weerbericht volgens Weerman Rico Schreuder. Weer. Nou, ik denk, ik, ik, ik mag toch hopen dat ik niet alleen jou verwend heb nu. Nee. Nou, mij, mij in ieder geval. Je hoort dit niet zoveel meer, maar nee, het, dat, het, dat, het blijft toch een juweeltje van een nummer. Hè? Ja, oh, maar, ja, ja nou, die ja. hele groep trouwens ook. Rick van der Linden, Kordekker, uh, uh, even denken, uh, was hier, uh, uh, Peter de Leeuwen, uh, Rijn van der Broek natuurlijk en Dick Remelink. Die uh, vormden de exception. Uh, bij deze opname. Ze had ook nog een zanger, maar die was niet te horen. Dat was Steve Ellett, voor dat album waar dit vanaf komt. Maar dat was niet zo'n gelukkige samenwerking. En na dit album, bij Exception 3, daar komt het vanaf... Uh, zijn ze gestopt met zangers en werd het alleen nog maar instrumentaal. En goed, Peace Planet heet het. En het was natuurlijk gebaseerd... even mijn klassieke stem opzetten. Het was gebaseerd op de, de, de badenerie... uit de tweede orkest suite van Johan Sebastian. Och. Zo, nou, dan bent u weer. We're ook weer gehad. We hebben ook weer gehad. <lacht> we hebben er helemaal op de hoogte. <lacht> en, en, we gaan, moeten we jou ook nog gaan uh, proberen? Of, uh... Uh, ja, maar zal ik dan doen tijdens het volgende nummer? Of? Ja, ja, dat is goed. Dat is helemaal okay. goed. Okay. Ik Vind ga je... ik wel goed. Joop, ik ga je bellen. Ja, Joop, waar zit je? Don't call us, we call you. Ja. Don't, call us, we call you. Don't call us, we won't call you either. Don't call us, we won't call you either. <laughs> Bell withers. Beetje alternatieve versie, maar toch wel lekker. Hey no sunshine. Sunshine when she's gone It's not a Lekker toch? Ik vind hem heel mooi. Ja, ik vind hem ook wel lekker. Ja, het is een heel lekker luisteren. Vind ja. ik tenminste hoor. Ja. Lekker, een beetje ritmisch en zo. Iets uh, minder, ja. iets ritmischer dan, uh, dan de originele versie, die hebben we kennen. Maar ja, uh, we zijn weer uh, terug weer af. Hè? Want sinds we natuurlijk de streaming audio niet meer mogen gebruiken, uh, ja, moet je weer terug naar andere systemen. Ja, daar stond dit dan toevallig weer in. Heel gezellig. Jawel. Zo ontdekken Beleven we weer wat. Ritme van Zandvoort, ook op TV. Ook op TV. ZFM, Text TV op kanaal 45. A no sunshine when she's gone. Ja, dat was wel genoeg. Ja. Het zijn de poppies. die poppies. Poppies die poppies, hè? Ja. ja. Dat is leuk. Leuk, uh, leuk, leuk detail was misschien. Ja. Dat uh, ze zijn ook in Zandvoort een keer geweest zijn. Oh ja. De hele groep poppies. Ja, een optreden aan het kerkplein in de kerk. Oh. En uh, ja, mijn broertje en ik natuurlijk er naartoe. Maar ja. het, het leuke was, mijn broertje zat in die leeftijd van die gastjes allemaal. Ja. Dus die heeft ook mede gehandtekening uitstaan, delen. GELACH <laughs> Alleen sprak hij geen Frans. Nee, hij hield wijselijk zijn mond. Ja. Dat is Blind Faith. Blind vertrouwen. Aan het werkje van Buddy Holly. Maar nu in hun bewerking. Clapton samen met Steve Winwood. Well, alright. mag het niet helemaal afmaken. Want we gaan u meenemen naar het nos van 1 uur. Dus ik zou zeggen... tot zo aan de andere kant van het nieuws.